Deze week in het online programma Rozenkruis Nu. Kracht tot gaan wordt ons geschonken. Ik ben op weg. En terwijl ik op de weg ben, treedt het licht mij tegemoet. Het licht overdekt mij. Het komt in mij. Het verlaat mij niet meer bij dag nog nacht. De roos bloeit. Zij geurt met lieflijke geuren. Daarom, ik ga een rozengang, waarop het licht mij trekt, mij geleidt, mij tot een gids is. Ons gehele leven worden wij geroepen. Geroepen door de kracht van het licht. Het licht dat onze oorsprong is. Ons gehele leven zijn wij op weg op weg naar de bron van dit licht. Waar treedt het licht ons tegemoet? In ons hart, waarin het diepe verlangen naar het licht zich openbaart. In ons hoofd, waar de helderheid van het inzicht kan schijnen. In onze handen, waar de kracht om het pad daadwerkelijk te gaan, zich manifesteert. Als wij stil worden en luisteren, kunnen wij de machtige roep van het licht horen. Dan kunnen wij vanuit het verlangen in ons hart, door het begrip in ons denken, op weg gaan. Dan geven wij gehoor aan deze roep, omdat wij niet anders meer kunnen. Ons gehele wezen is van een hunkering naar het licht vervuld. Dan kunnen wij niet anders meer dan gaan en dan zullen wij ervaren wij worden geholpen altijd en overal het licht zelf is onze gids zij vervult ons met kracht om onze rozengang te volbrengen van moed om de uitdagingen te overwinnen van inzicht om het juiste pad te blijven volgen wij worden opgetrokken tot het licht als ijzer tot een magnetische steen. Ja, alle krachten worden ons geschonken om de terugkeer tot het licht tot een goed einde te brengen. Wij hoeven daarvoor geen ander mens te worden. Niet te wachten tot een later of een ongedefinieerde toekomst. Want wij kunnen dit. Op ieder moment. Stap voor stap. Wij worden geroepen. Kom je ook?